De twee werden aangehouden op basis van getuigenverklaringen. Na verhoor zijn ze vrijgelaten. De politie wil niet zeggen of ze een bekentenis hebben afgelegd. Morgen worden meer jongeren aangehouden voor verhoor. In de Verenigde Staten is Jack Tramiel, de oprichter van het computermerk Commodore overleden. Zijn bedrijf lanceerde in 1982 de Commodore 64... die de best verkochte personal computer zou worden. Kenners zeggen dat het aan de keiharde zakelijke instelling... van Tramiel te danken is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 Het is de tweede grote bomaanslag in Somalië binnen een week. Woensdag ontplofte in de hoofdstad Mogadishu een bom tijdens een toespraak van de premier. Ook toen kwamen zo'n tien mensen om het leven. Het weer. Het regent de hele nacht door. En langs de kust waait een krachtige tot harde zuidwestenwind. Morgenochtend trekt de regen richting het oosten weg. En smiddags klaart het vooral in het westen op. Middagtemperatuur 13 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ik ken de weg van mijn huis naar de studio in Hilversum op mijn duimpje. Toch heb ik vanavond de tomtom -tom aangezet om de vertrouwde stem van Bram te horen. Bram Bart, de stemacteur die vandaag is overleden, werd slechts 49 jaar. Voor zijn familie en geliefden is het natuurlijk geen troost. Maar ergens vond ik het mooi dat hij mij altijd nog, nu vanuit het hiernamas, op mijn plek van bestemming kan brengen. Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen op deze tweede paasdag. Rasoptimisme, dat hebben we nodig om te kunnen geloven in een goede afloop in Syrië. 24 uur voordat een staakt het vuren daar zou moeten ingaan, is het geweld opnieuw opgeleid. Maarten Zegers komt erover praten. Hij studeerde in Damaskus toen de opstand uitbrak en schreef een boek over het land. Diplomatiek expert Robert van der Roer praat ook mee, onder andere over de kansen van het VN-Vredesplan. Campagne voeren, het blijft een dure grap. Newt Gingrich weet er alles van. Hoe het met hem gaat en waar we ons de komende tijd op kunnen verheugen... dat horen we van Boris Dietrich en Michel van der Hoek... onze vaste watchers van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En de eerste Brit op een surfplank. Het was niemand minder dan koning Edward VIII. Wat hem naar Hawaï dreef, dat horen we onder andere van correspondent Hieke Jippes. Om vijf voor 12 gaan we derde paasdag vieren. Dit allemaal, het komende uur. Maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten van morgen. Maandag 9 april. Het afgelopen jaar was het gisteren, vandaag en morgen 9 april. En ik hoop dat het morgen eindelijk 10 april is. Alfa aan de Rijn herdacht vandaag de schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof... precies één jaar geleden. Inwoners hopen daarmee een hoofdstuk af te sluiten. Lotgenoten, ik sta hier met gemengde gevoelens... De ondernemers in ons vertelt doorgaan. De mensen in ons vertelt tot hier. Het verdriet, maar ook toch een stuk blijdschap dat ik hier weer kan zijn. leven lief, als de storm in grond en als de lente komt en verberg je niet. Denkend aan 9 april kun je niet slapen. En als je niet slaapt, dan denk je aan 9 april. Wie geen vogel vlucht, door dat blauwe lucht Heb het leven lief. We moeten door En wees niet baar We willen door en gaan door Is maar niet baar Naar elkaar luisteren, elkaar helpen Want we zijn er nog lang Is maar niet, niet Nog velen zullen nog heel lang zorg nodig hebben En laten we dat met z'n allen geven Voor het eerst heeft Syrië een aanval uitgevoerd op Turks grondgebied. Het viel een vluchtelingenkamp bij de Turks-Syrische grens aan. Daar ontstond grote paniek. De gevluchte Syriërs dachten veilig te zijn in het vluchtelingenkamp... maar niet dus. Meerdere mensen raakten gewond. Het kamp werd vanuit de lucht aangevallen. En het geweld gaat ook in het binnenland van Syrië door. Verschillende steden werden gebombardeerd... Maar in het centrum van de hoofdstad Damaskus was het deze week wat rustiger, vertelt een Nederlander die er verblijft. Twee weken geleden is er wel een, een grote aanslag geweest, die hier ook uh, de ramen uit mijn eigen appartement heeft geslagen. Maar daarna is het eigenlijk vrij rustig geweest. Volgens de man is het vooral Hommeles in de buitenwijken van Damascus. Met name in Douma. Daar is wel altijd, uh, altijd veel gedoe geweest, ook afgelopen week. Uh, het telefoonverkeer is daar al weken zeg maar, afgesloten. En... Uh, ja, daar wordt hard opgetreden door zowel het leger... maar ook eh, partijen zeg maar, die tegen de overheid vechten. Met een stille tocht heeft het personeel van de Brusselse vervoersmaatschappij... MIVB geprotesteerd tegen het geweld in bussen, trams en treinen. Zaterdag werd een medewerker doodgeslagen. Sindsdien ligt het Brusselse openbaar vervoer plat. Deze vrouw kent het slachtoffer goed.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 En dus eisen ze maatregelen van de politiek. En die komen er. Ze worden door honderden extra politieagenten ingezet. De directie van de MIVB is tevreden en roept de chauffeurs op om weer te gaan rijden. Een blunder bij de jaarbeursmarathon in Utrecht. De 10-kilometer lopers werden de verkeerde kant op gestuurd en sneden daardoor een stuk af. Loper Hilde Bouwman ging net zo lekker... en dacht dat er zelfs wel een persoonlijke record in zat, maar helaas. Je schrijft je in voor 10 kilometer en je wil kijken hoe hard je kan op die 10... en niet op 8,8. Excuses volgend jaar gaat het absoluut beter. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. En naast mij zit mijn collega Ewout de Jong... en hij heeft alvast de kranten vanmorgen voor ons gelezen. Ja, steeds meer daders van misdrijven zoeken contact met hun slachtoffers. Trouw schrijft dat hulpverleners jeugdige daders van geweldsdelicten... leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag.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 Pim Fortuyn sympathiseerde als jonge academicus met de CPN... de Communistische Partij Nederland, hoewel hij dat later ontkende. Dat is morgen te lezen in de Volkskrant. De liefde was niet wederzijds, blijkt uit een brief. Die is afgedrukt in het eerste deel van de Fortuyn-biografie... die morgen verschijnt. In de brief uit oktober 1972 legt districtsbestuurder Rinus Haks uit... waarom de tien jaar geleden vermoorde politicus... geen lid mocht worden van de CPN. Fortuin behoorde in zijn woonplaats Groningen tot de zogeheten Harmse groep. Dat was dan een verwijzing naar de hoogleraar Ger Harmse, die na de bekendmaking van de misdaden van Stalin in 1956... de partij de rug had toegekeerd. Het korte leven van Fortuin was trouwens geplaveid met afwijzingen... schrijft de Volkskrant. Hij vertrok al op zijn achttiende met ruzie bij de verkenners. soort padvinders of scouts, zoals ze al jaren heten. Hij wilde priester worden, maar ontdekte dat het celibaat niets voor hem was...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 Het artikel maakt duidelijk dat er werkelijk niemand omkijkt naar die 12 miljoen. NRC Next probeert er iets aan te doen door vanaf volgende week woensdag... iedere week een portret te brengen van staatlozen uit diverse landen. Goed nieuws voor de liefhebber van lekker eten in spits. Rood vlees, als je het lekker vindt tenminste, kan er geen enkel kwaad. Drie glazen wijn per dag even min. Eten uit de wok kunt u beter vermijden, evenals sinaasappelsap drinken als u blond bent zijn de opmerkelijke conclusies die de Franse kankerspecialist Kayat trekt in zijn boek Het Echte Antikankerdieet, waar de krant over schrijft. Kayat baseert zich op onderzoek in Frankrijk en de Verenigde Staten. Preventie kan wat hem betreft niet genoeg aandacht krijgen, want 20% van de kankers is te wijten aan verkeerde voeding, zegt hij. Omgekeerd is het niet zo dat iemand 20% minder kans maakt op kanker... als hij of zij gezond eet. Hoe zit dat? Kajat heeft al wat ideeën. Roken is taboe, overgewicht slecht... en lichaamsbeweging een must. Tot zover is hij het eens met de algemeen geldende aanbevelingen. Maar verder vindt hij dat iedereen in principe alles mag eten en drinken. Met mate dat wel. En wijn drinken is ook prima. Heel goed zelfs. Voor koken op hoog vuur waarschuwt hij wel in spits. Met name voor wokken. Uit onderzoek blijkt dat je daar longkanker van kan krijgen... En sinaasappelsap, net al genoemd, kan met name bij blond en roodharigen de kans op huidkanker verhogen. Maar aan een lekkere biefstuk met een flink glas wijn erbij gaat dus niemand dood. En we gaan meteen door, want uh, dagblad de pers is er niet meer, dat weten we inmiddels wel. Maar morgen lanceert de redactie de DNP-app, de nieuwe pers-app. Hoofdredacteur Jan-Jaap Heij, goedenavond. Goedenavond. Is dit de eerste stap in de richting van de digitale krant? Het is het eerste babystapje in de richting van een digitale krant. Dus er moet nog heel uh, wat gebeuren, zeg maar. Ja, er moet nog heel wat gebeuren. We zijn druk in gesprek en uh, zo ergens eind april weten we meer. Maar uh, het is uh, inmiddels wel, weer, wel zonnig genoeg om maar weer eens te beginnen. Dus okay. vandaar. En wat is er morgen al te lezen via de app? Nou, een, een paar kleine dingen. We hebben een Twitterfeed van redacteuren opgenomen. Uh, we publiceren hier en daar wat, uh, wat oude klassiekers. We publiceren een blog over de voortgang van de doorstart. Columnisten hebben een aantal bijdragers geschreven en hier en daar een artikel ook weer. Oké, okay, en waar kunnen we die app krijgen als we die willen? Apple App Store, Android Market zie je uh, te downloaden. Oké, okay, en eind april zeg je dan weet je meer. Wat, wat is dan uh, doorslaggevend? Wat zul je weten eind april? Of we uh, met een digitale krant verder kunnen. Met een papieren uh, dat weten we inmiddels wel zeker. Dat gaan we niet meer voor elkaar krijgen. Mm -hmm. Maar met een digitale ziet het er redelijk goed uit. Het is alleen nog niet zeker. Oké, okay, en tot slot de hamvraag. Is de app gratis? Uiteraard. Dankjewel, in ieder geval. <laughs> Jan Jaap, hé, dankjewel. Succes. Graag gedaan. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ik was thinking about parking the other night. We were out on a back road. Me and my woman. My...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 Timmy Windows, Tony Joe White. Morgenavond staat hij in de boerderij in Zoetermeer. We gaan het hebben over de penibele situatie in Syrië. Maarten Zegers, goedenavond. Welkom in de studio. Dank je wel. Uh, wanneer heb je voor het laatst contact gehad met Syrië? Nou, vandaag nog. Uh, en wie heb je gesproken? Uh, ik heb een jongen gesproken die, uh, die zet zich in voor de vluchtelingen in Syrië. Dus er zijn niet alleen maar vluchtelingen in Turkije en in Libanon... maar er zijn ook heel veel mensen uh, in het binnenland op drift... En die komen dan uit Homs of uit Idlib... in gebieden waar die getroffen zijn door het geweld. En die, ja, die moeten dan ergens terecht kunnen. En dat is dan in, in Damascus. Maar die hebben dan over het algemeen alles achter moeten laten. Dus die vriend van mij die zit daar bij een organisatie... die kleding en eten en, en, en medicijnen komt brengen. Mm. En wat vertelde hij jou zoal over hoe het daar is vandaag? Nou, Het is gewoon, het is gewoon heel slecht. En, en, en, en, en bijvoorbeeld dit, dit onderwerp, de regering doet ook gewoon niks omdat voor die officiële lezing ook helemaal geen vluchtelingenprobleem is. Dus ze ontkennen ja, ja. alles. En, en, en het moet echt van de mensen zelf komen om er iets van te maken. Want van de overheid hoef je het verder niet te verwachten. En is het ook echt een soort uh, uh, ja, kleine humanitaire ramp? Moet ik me dat zo voorstellen voor deze mensen? Dat ze niks te eten hebben, geen onderdak? Ja, er wordt wel gezegd dat er enkele honderden duizenden mensen binnen Syrië al, al uh, op de vlucht zijn geslagen. Ja, dat is gewoon eigenlijk al heel erg natuurlijk. Een gigantisch probleem, ja. Je studeerde in Damascus toen de opstand in Syrië uitbrak. Uh, je schreef erover, onder andere voor NRC. En nu heb je een boek geschreven. Wij zijn in Arabieren, een portret van ondoordringbaar Syrië. En je bent ook met een Syrische vrouw getrouwd, onlangs. Um, morgen is een belangrijk moment. Het regeringsleger moet zich van de VN uit de belangrijkste steden terugtrekken. Hoe kijken ze in Syrië naar de dag van morgen? Is dat met hoop of met angst? Um, nou ja, Syrië is... Binnenlands natuurlijk al heel verdeeld in voorstanders en tegenstanders. Maar de tegenstanders van het regime geloven niet dat het uh, leger werkelijk gaat terugtrekken uit, uit die stedelijke gebieden. En ik ook zelf ook niet. En zijn ze bang dat het dan nog verder escaleert? Um, ja, kijk, dat regime dat gebruikt die, die, die, die deals met het Westen of die, die, die uh, beloftes en die ultimatums als een soort uh, uh, manier om tijd te rekken, tijd te winnen. Dus dan nog snel even proberen die opstandelingen neer te slaan. En dan komen ze wel weer met een nieuwe argument. Van ja, zij hebben wapens en wij zijn het niet. Ja. Wij verdedigen alleen maar. Robert van der Roer, diplomatiek expert. Goedenavond. Robert, hoor je mij? Absoluut. Oké, okay, Robert. Um, nog even kort, want ik had het over terugtrekken uit de belangrijkste steden. Wil je ons even uitleggen wat behelst het vredesplan precies van de VN?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 Hij heeft eigenlijk Syrië geprobeerd te behandelen als een normaal land met wie je normaal zaken doet. Dat moest hij zo doen om zeg maar, de Chinezen en de Russen te overtuigen van het tegendeel, namelijk de kwaadaardigheid van dit regime. En daar komt nu langzaam beweging in. Rusland en China zien in, dit kan zo niet langer, nog weer een maand traineren heeft meer zeg maar, 3000 doden extra gekost. En dus de, ja, als de Russen en de Chinezen moeten kiezen voor Annan of Assad, dan zullen ze voor Annan kiezen, is mijn inschatting. En dat is dus eigenlijk winst van zijn. Dat is winst. Zijn absoluut. Prestatie. Het, is, het is cynisch dat het zoveel doden kost. En het is zo werkt nu helemaal big power politics. Er is geen VN-leger dat zomaar even een staat binnen kan vallen. Om ooit op zaken te stellen. Je zult de grote landen aan boord moeten krijgen. En dat gaat niet. Uh, ja, stap voor stap gaat dat gebeuren. En uh, ja, wat Maarten ook zegt. Uh, Assad zo, uh, gebruikt dit hè, de, uh, spel om tijd te winnen. Ook omdat hij, denk ik, die politieke dialoog niet aan wil. Omdat dat zal leiden tot zijn aftreden, ondergang, uitlevering en wat dan ook. Ben je het daarmee eens, Maarten, als je dit zo hoort, de analyse van Robert? Ja, dat klopt. En het, Hij heeft natuurlijk helemaal gelijk dat er een bepaalde mate van politieke naïviteit bij West-leiders uh, heerst. Dat je dus inderdaad dialoog kunt voeren met, met dit, soort, uh, dit soort regimes. He, die, die liegen alleen maar. En dat heb ik natuurlijk gewoon zelf in, in Syrië ook gezien. Dat ze roepen, ja, jullie kunnen gewoon demonstreren hoor. Dat is geen enkel probleem. En als je dan ook werkelijk de straat op gaat, dan zetten ze er machinegeweer op. Ja, met dat soort mensen kun je gewoon niet onderhandelen. Dus dan heeft dialoog ook gewoon geen enkele zin. Er bestaat geen waarheid in Syrië? Uh, nee. Dat is ook wel een cynische constatering natuurlijk. Hoe lang heb je er eigenlijk gewoond, Maarten? Tweeënhalf uh, jaar. Heb je het gevoel dat je die maatschappij in de vingers hebt gekregen toen je daar was? Um, nou, ik heb, ik heb in ieder geval een deel van de maatschappij leren kennen... die, die vaak uh, onderbelicht blijft. En dat is toch de, de meer conservatie, conservatievere islamitische onderlaag... Uh, van die samenleving. En dat is ook uh, uh, de klasse waar dus vooral de tegenstanders van het regime zich bevinden. Ja, je zei aan het begin had je het over voor- en tegenstanders van het regime. Ik denk dat we hier in het Westen allemaal een soort idee hebben... dat iedereen in Syrië graag van Assad af zou willen. Maar dat is niet zo, heb ik begrepen uit jouw boek. Nee, nee, dat is echt absoluut niet waar. Die, die, die verhoudingen zoals die in Egypte en in Libië lagen... dat echt de meerderheid van het volk, dus 90, 95 procent, uh, op straat staat... om dat regime te verdrijven, dat is in Syrië gewoon niet het geval... Assad heeft gewoon toch nog best wel wat, uh, wat medestanders. en Met name dat zijn de religieuze minderheden, dus de christenen en de aloïten waar het regime op steunt. Waarom? Waarom zijn zij voorstander van Assad? Ja, zij zijn bang dat uh, als Assad valt, dat er een soort islamitische staat uh, komt. Dus dat de moslimbroeders het gaan overnemen, zoals ook in Egypte gebeurd is. En dat zij dan het onders onderspit uh, zullen delven. Dat geldt met name voor de christenen. En de Alawiten, Die zijn gewoon bang voor hun eigen hachie omdat zij, uh, zij zijn eigenlijk het regime, hè? of zij, zij steunen het regime. Mm -hmm. En zij kunnen dan wel het onderwerp worden van wraakacties. Hoe is het voor jou om, uh, je hebt er 2,5 jaar gewoond, je bent met een Syrische vrouw getrouwd. Hoe is het voor jou om naar Syrië te kijken nu, terwijl het zo'n... Ja, situatie. Het is natuurlijk heel erg, ook met name voor mevrouw... die er natuurlijk veel meer bij betrokken is dan ik. Maar ik sprak gisteren met een, uh, met een vriend van mij... Uh, waar ik altijd uh, in, in een reizenbureau voor bedervaart... Uh, naar Mekka uh, thee zat te drinken en te kletsen. En uh, Die vertelde dat het hele bureautje beschoten was... en dat er niks meer van over was... en dat ze noodgedwongen hebben moeten vertrekken. Ja, dat, dat soort dingen dat doet natuurlijk pijn. Ja, Robert... Um... Wat als Assad zich niet uit de belangrijkste steden terugtrekt? Wat als er helemaal niks gebeurt? Nou, ik denk dat we de eerste komende dagen nog weer een spel gaan krijgen... wat je vaker in dit soort situaties ziet van provoceren, van actie en reactie. Dat zijn een beetje de natuurwetten van dit soort uh, ja, burgeroorlogen, kun je toch zeggen. Uh, je moet eigenlijk zorgen dat de ander de schuld krijgt van het breken van het bestand. Uh, denken nu dat Assad van een duivel in een engel verandert is naïef, is niet aannemelijk. En ik denk dat Kofi Annan dat ook weet, dus nu gaat er gewoon gewacht worden van wie, wie maakt de eerste fout. Interessante complicatie is nog, uh, de VN moet monitors gaan leveren, dat dus zullen 250 zijn, dat lijkt te weinig. En het is ook een risicante factor, zowel politiek als qua beveiliging. Uh, dat, dat maakt het allemaal niet overzichtbaar. Ik maar zou daar de... niet naartoe willen, moet ik eerlijk zeggen. Nee ook niet. En ik denk dat annan is ook vandaag in Iran om daar mensen te ronselen of die misschien dat uh, vredes, uh, ja, dat het het willen gaan monitoren. Maar of het er überhaupt komt is zeer de vraag. Ja. Uh, ik praat er nog even over door met uh, Boris Dietrich van Human Rights Watch in New York. Goedenavond Boris. We gaan jou uh, straks ook nog spreken over de Amerikaanse verkiezing, maar eerst even over dit. Um, vandaag kwam Human Rights Watch met een rapport over de slachtoffers in Syrië, buiten de gevechten. om. Uh, ik neem aan dat het rapport, hoe zorgvuldig het ook is gemaakt... weinig indruk zal maken op Assad. Nou, dat weet ik niet. Ik hoorde jou eerder in de uitzending zeggen... de waarheid bestaat niet in uh, Syrië. Wij proberen die waarheid enigszins uh, te achterhalen... door met echt cijfers en feiten te komen. We hebben allerlei slachtoffers, ooggetuigen geïnterviewd in Syrië... En uh, ja, we kunnen dus in ieder geval zeggen dat in uh, de twee steden, Idlib en Homs... dat daar meer dan 100 mensen de afgelopen tijd uh, zijn vermoord. In koele bloeden zijn geëxecuteerd. We hebben daar ook videomateriaal van, fotomateriaal van. Uh, dus dat kunnen we echt, uh, echt bewijzen. En dat is natuurlijk iets uh, als je dictator zoals Assad confronteert met feiten dan uh, ja, kunnen ze daar moeilijk omheen. Dus ik denk dat hij absoluut niet staat te juichen... dat wij dit rapport hebben uitgebracht. Wij doen ook een oproep aan de wereldgemeenschap, aan de Verenigde Naties... om de hele kwestie van Syrië voor het internationaal strafhof in Den Haag te brengen. Want waar wij zo bang voor zijn, is dat dit soort executies... die lukraak plaatsvinden en die burgers treffen, maar ook verzetstrijders... dat die verder helemaal ongestraft blijven. Mm -hmm. En juist het signaal dat uh, de mensen die zich hieraan schuldig maken toch voor de internationale rechter zullen kunnen worden gedaagd... dat zet een zekere rem op dit soort verschrikkelijke dingen. Verwacht je dat ook, Robert, dat als ze weten dat ze berecht kunnen worden... dat, uh, dat dan in ieder geval die executies afnemen? Nou, dat is wel uh, een interessant punt als je kijkt naar Libië. Daar heeft de internationale gemeenschap zich achteraf op het hoofd gekrapt... was het wel zo verstandig om in een vroeg stadium Gaddafi... Uh, uh, ja, te laten oproepen door het strafhof. Ik weet dat er op hoog niveau binnen de NAVO uh, ja, zware discussies, ruzies zijn gevoerd over dit. Dit had niet moeten gebeuren. En het is ook opmerkelijk dat het nu niet gebeurt. En dat heeft niet alleen te maken met de, uh, ja, de wijfelachtigheid van de westerse mogendheden om militair in te grijpen. Het is ook wel degelijk een tactische stap. Nu niet te snel dagvaarden, dat kun je ook later nog doen. En uh, dan zijn inderdaad NGO's zoals Human Rights Watch zijn van groot belang, want die brengen de feiten aan het licht. Maarten, um, jij schreef eind februari nog dat niets doen in Syrië de enige optie is. Geloof je dat nog steeds? Want we zijn nu 10.000 doden verder. Um, dan kijk... Niets doen is ook verschrikkelijk. Hè? En dan blijft het zo, zo doorrommelen met steeds maar meer doden en meer doden en meer doden. Maar als je wel militair ingrijpt, dan is het een, Syrië is een soort doos van Pandora. Hè? Een soort Libanon met dezelfde verhoudingen. En als je daar dus ingrijpt en, uh, en met geweld uh, een, nieuw, een, nieuw, een nieuw regime wil creëren... dan staat er een machtsvacuum en dan weet je gewoon niet wat er gaat gebeuren. Dus ik ben daar ook heel erg huiverig voor. Ja, weinig opbeurende woorden, moet ik zeggen, op deze maandagavond. In ieder geval Maarten Zegers, dankjewel dat je hier wilde zijn. Robert van der Roer ook, dankjewel. En Boris, met jou praat ik zo verder. Heard once and for all in the silence. A long pain, ending a song to prove it. Who could stand beside you?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 teacher Leonard Cohen. wordt het al tijd voor een gesprek met onze watchers... van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Goedenavond, Michel van der Hoek. Goedenavond. Je bent dit jaar onze Republikeinen-watcher. En Boris Dietrich, we je net al... maar nu spreken we weer als watcher van de Democraten. Nogmaals, goedenavond. Goedenavond. Um, we gaan even de laatste stand van zaken doornemen, heren. Boris, ik begin even bij jou. Wat worden de beslissende momenten de komende periode... of het beslissende moment... Um, ja, er zijn er vele. Uh, een van de beslissende momenten is natuurlijk wie gaat Republikeinen vertegenwoordigen. Als we dat weten, gaat de campagne echt van start? Men verwacht in mei dat er dan allerlei spotjes op de televisie gaan komen. Dat gaat dan een paar maanden duren. Um, ik denk als er uh, weer nieuwe cijfers over de economie bekend worden gemaakt. En als er wellicht iets gaat gebeuren in Iran of in het Midden-Oosten... dat zijn onderwerpen die in de campagne een grote rol zullen spelen... en waar de republikeinen en de democraten verschillend over denken... Mm -hmm. en elkaar dus echt in de haren zullen gaan vliegen. Maar we weten toch al wie het woord Boris? Het wordt toch gewoon Romney? Ja, maar de investeerders die eh, wachten toch nog even. Iedereen denkt ook wel dat het Romney gaat worden. Men verwacht dat pas eigenlijk in mei de echte campagne los gaat branden. En eh, men wil dan ook als het ware voordat iedereen op zomervakantie gaat... en die partijconventies plaats gaan vinden in augustus... wil men echt eh, nou ja, vanuit het Romney-kamp Obama zwart gaan maken. En andersom trouwens ook. Dus er zijn allerlei eh, acties nu al bezig om de zwakke plekken van Romney te achterhalen, er worden hele dossiers aangelegd... en die zullen dan vanaf mei echt uit de kast worden getrokken. Ja, getroffen. het wordt steeds gezelliger. Michel, um, de Republikeinen trekken veel aandacht. Newt Gingrich bijvoorbeeld, uh, dit weekend. Hij zei dat hij geen geld meer heeft om campagne te voeren. Ook nog een enorme schuld. Waarom stopt hij er niet gewoon mee? Ja, als ik dat wist, dan uh, zou ik waarschijnlijk rijk zijn. Uh, ik heb geen idee. Uh, Newt Gingrich heeft al een, uh, een tijdje gewoon geen invloed meer op de, op de verkiezingen. En uh, als het aan mij lag, dan uh, was hij gisteren al opgehouden. Maar er moet toch een incentive zijn om in de race te blijven? Er moet toch iets zijn waar hij wel invloed op heeft? Of dat hij kan vers verstieren? Iets? Er moet toch een reden zijn? Uh, wat hij vooral wil proberen te doen, tenminste dat zegt hij in de media... is het uh, verkiezingsprogramma van de partij op de conventie uh, mede helpen te bepalen. Dus daarom wil hij in de discussie blijven en in de race blijven. En Rick Santorum en Ron Paul die weten toch ook al dat ze eerder een last zijn... dan, uh, dan dat ja, ze hun partij goed doen? Dat zal wel zo zijn. Ron Paul is natuurlijk een uh, wat aparte kandidaat wat dat betreft. Hij, dit is niet de eerste keer dat hij meedoet. En voor hem is het vooral van belang om... Uh, uh, om zijn standpunt dadelijk op de conventie uh, naar voren te brengen. Uh, hij gaat tot het bittere einde door. Hij heeft een vaste kern en die zal ook blijven. Santorum, ik denk dat hij het ook niet lang meer zou volhouden. Hij moest uh, van het weekend ook weer ophouden met zijn campagne... omdat zijn jongste dochter in het ziekenhuis ligt. Uh, dat is een gehandicapt meisje. Uh, en uh, ik heb zo het idee dat voor de voorverkiezingen... in zijn thuisstaat, Pennsylvania, dat hij er de brui aan zal geven... omdat de kans dat hij die verkiezing gaat verliezen met de dag groter wordt. En dat zou een erge blamage voor hem zijn. Ja, daar kom je eigenlijk niet meer overheen hè, als kandidaat. Nee, hij heeft in 2006 ook al de senaatsverkiezingen daar verloren en zijn thuis had met een verpletterende uh, nederlaag. Dus uh, dat zou zijn carrière echt uh, om zeep helpen als hij daar verliest. Ja, Boris, in januari vertelde je nog dat Obama en zijn team lekker relaxed achterover konden hangen. Dat ze hoefden alleen maar vanaf de zijlijn toe te kijken hoe de republikeinen elkaar of zichzelf gingen opvreten. Is het nog uh, zo relaxed voor Obama op dit moment? Nou ja, hij uh, hoeft zich niet zo bezig te houden met campagnetaal. Er is wel een soort strategie afgesproken... dat bijvoorbeeld als Mitt Romney het over buitenlands beleid gaat hebben... en bijvoorbeeld Obama gaat kritiseren over zijn houding... ten opzichte van Israël of Iran of wat dan ook... dat dan uh, meteen andere democraten uh, in de pen gaan klimmen. Bijvoorbeeld uh, Madeleine Albright, de oude minister van Buitenlandse Zaken... Uh, die wordt genoemd en die gaat dan meteen opiniestukken in de kranten schrijven... Waarin zij eigenlijk zegt: Ja, Mitt Romney, wat heb jij eigenlijk ooit gedaan eh, qua eh, buitenlandse politiek? Wat is jouw ervaring? En als je Obama bekritiseert, hoe zou jij het dan zelf anders doen? En dat is natuurlijk een, een punt waar Romney nu in de campagne... nog helemaal niet over hoeft te praten... als hij uh, zich moet verweren tegen Santorum of Gingrich. Mm -hmm. Maar in de campagne tegen Obama gaan natuurlijk andere onderwerpen spelen. En daar heeft Obama natuurlijk wel een grote voorsprong op Mitt Romney. Ja. Denken ze zo anders, Michel, over uh, Iran en Israël, Obama en Romney? Uh, ja, absoluut. Uh, ik denk dat er vooral binnen de Republikeinse Partij... Uh, verschrikkelijk uh, uh, um, boosheid is over de manier waarop Obama uh, de regering van, uh, van Israël de, de laatste paar jaren eigenlijk al heeft, uh, heeft behandeld. Netanyahu is al een aantal keer in de Verenigde Staten geweest. De afgelopen keer was het niet zo erg, maar de keer daarvoor dat hij bezoek was, uh, is hij echt verschrikkelijk slecht behandeld door de achterdeur binnengelaten. Geen pers erbij. Uh, en ook de afgelopen paar maanden is uh, natuurlijk vanwege de discussie over Iran. Uh, is men, is men bezig met de vraag, wat gaat Israël doen? Welke rol speelt Amerika erin? En er zijn al verschillende keren zijn er, zijn er lekker geweest naar de pers toe... vanuit de regering Obama, onder andere vanuit het ministerie van Defensie... over mogelijke plannen van de Israëlische strijdkrachten... om daar militair iets aan te doen. Met andere woorden, Obama wil er alles aan doen... om te voorkomen dat Israël militair optreedt. En daar is men het in de Republikeinse Partij niet over eens. Men denkt van, wacht eens even. Je moet er wel voor zorgen dat alle mogelijke op de tafel blijven. Dat je niet zomaar zegt van. Uh, militair is, uh, ingrijpen is, uh, zonde, uh, is, is nooit toegestaan. Mm -hmm. Die deur moet je open blijven houden. En men vindt dat, op, dat de regering Obama die deur echt te ver op slot wil doen. Ja. ja, en de regering Obama die zegt nu juist weer... het is interessant om te weten dat Romney en Netanyahu... ooit in 1976 voor hetzelfde bedrijf in Amerika hebben gewerkt... de Boston Global Consulting Group. Daar kennen ze elkaar van. En Romney heeft ooit eens in een interview gezegd vorig jaar... nou, als er iets in Iran gebeurt of in het Midden-Oosten... dan bel ik Bibi, Bibi Netanyahu, gewoon op... en dan vraag ik wat hij ervan vindt. Daar zegt het Obama-kamp natuurlijk... van. Ja, kijk nou eens, nou lever je als het ware... de Amerikaanse buitenlandse politiek helemaal uit... aan wat Netanyahu, die overigens in Israël ook omstreden is... Uh, wat die daarvan vindt. Dus uh, we kunnen veel beter ons eigen plan trekken... en uh, ri ons richten op een diplomatieke route... en dus niet meteen met militair ingrijpen dreigen. Ja. Nou, Dat is inderdaad een groot verschil tussen die twee. Ja, ik denk dat... Um... Dat heel veel mensen hier misschien niet kunnen begrijpen... waarom Israël zo'n open zenuw is. Ook zelfs in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In kort, Boris, waarom leeft het zo enorm... Israël bij de verkiezingen ook altijd weer? Um, de Joodse kiezers zijn erg belangrijk. Die zijn erg actief en die... Um ja, die voelen zich natuurlijk erg verwant uh, met Israël. Dus die kijken met argers ogen welke presidentskandidaat Israël als het ware in de steek zou laten. Obama heeft wat dat betreft best een goed uh, verhaal. Die heeft uh, weliswaar de afgelopen tijd ook kritiek geuit op Israël. Maar dat is natuurlijk ook alleszins begrijpelijk. Um, maar men is altijd bang dat um, ja, een nieuwe president tegen Israël zou zeggen... nou, je zoekt het zelf maar uit. En uh, ja, dat wil men voorkomen. Dus vandaar dat Israël toch altijd heel erg belangrijk is, zijn ook heel veel christenen... die um, Israël zien als het beloofde land en ook naar Israël gaan... en ja. um, soms zelfs nog fanatieker zijn dan de Joodse mensen in uh, de Verenigde Staten. Wordt dit de ultieme troef uh, voor Romney, Michel? Uh, wat bedoel je, Iran? Nou, nee, of Israël, hoe hij zich daarin opstelt, die hele Iran-Israël kwestie... als hij het opneemt voor Israël. Wordt dat uiteindelijk de troef waarmee die Obama zou kunnen verslaan? Nou, dat weet ik niet, want we hebben nog één thema helemaal niet besproken... en dat is de uitspraak over Obamacare door het hoge rechtshof over enkele maanden. Uh, daar, uh, daar draait nog flink wat om, vooral natuurlijk in verbinding met de kandidatuur van, van Romney. Dus ik denk eigenlijk dat... Ja, Iran is moeilijk te voorspellen, want je weet niet wat ze daar doen. We weten de inlichtingen niet over en over -ma, we, we kunnen dus niks voorspellen over de reactie van Amerika of Israël in die situatie. Maar we weten wel dat het hoge rechtshof iets belangrijks gaat zeggen uh, eind juni. Eind juni. Nou, dan, uh, dat bewaren we voor de volgende keer, heren. Michel en Boris, hartelijk dank voor jullie bijdrage. Oh ja, graag gedaan. Everybody's learning out come on the fight with me We'll now. De Beach Boys natuurlijk met surf en safari. Dat brengt ons meteen in de goede sferen. Want de eerste Brit ooit op een surfplank... kan zomaar eens koning Edward de achtste zijn geweest. Groot-Brittannië-kenner Hieke Jippis, goedenavond. Hallo. Hallo, Hieke. Er zijn foto's en een filmpje opgedoken uit 1920... met een halfnaakte koning Edward op een surfplank op Hawaii. Hij zag er best goed uit, vond ik eigenlijk... Ja, hij zag er ook best uh, goed uit en zeer imposant. Hij staat op die surfplank, want hij surft daar samen met zijn neef... Louis Mountbatten, de latere opperbevelhebber oppe van uh, de Britse marine... en die heeft het gedurende zijn hele uh, surfpogingen nooit verder gebracht... dan op handen en voeten en dan er weer afvallen. <lacht> uh, maar het is leuk, inderdaad, het, het, de, die foto's zijn opgedoken... gesigneerd door Edward VIII um, uh, zelf... Dus uh, een geweldige koep voor het nieuwe um, Surfmuseum, wat net geopend is in uh, Noord-Devon in het plaatsje. Daar zijn voor dat filmpje die foto's gezorgd. Exact. Is dat uitzonderlijk eigenlijk dat een koning in die tijd zo schaars gekleed, zo ja, casual eigenlijk op de foto stond? Nou, het was gelukkig heel ver weg. Hij was met het Royal Yacht. Dus ik denk dat die foto's destijds niet aan veel mensen zijn getoond. Deze koning, toen nog de Prince of Wales, stond bekend als de um, uh, Playboy King, zal ik maar zeggen. Hij was daar op een officieel uh, bezoek aan Hawaii. Hij heeft in het kader van dat bezoek een ochtendje surflessen gehad. Hij vond het toen zo leuk, dat kon toen nog in die dagen dat hij het koninklijke jacht drie dagen heimelijk heeft laten terugkeren... en zich daartoe nog vermaakt heeft met het oefenen van dit surfen. Het was, heb ik inmiddels begrepen, van de oprichter van dat surfmuseum... tussen de beide wereldoorlogen in, was surfen in Engeland wel um, in zwang... Maar was het vooral een vermaak voor de hogere klassen? Agatha Christie schijnt ook heel verfrissend gesurfd te hebben... Heetje. dan tussen de middag een cucumber sandwich gegeten <laughs> te hebben... en dan smiddags <laughs> ging ze weer aan het croquetspel. Maar het, het, het, het, het was dus iets voor de upper classes, maar het werd heel, heel spaarzaam beoefend. En dat is tegenwoordig wel anders. Ja, zeker. Nou, je zei het net al, Hieke, de foto's en filmpjes zijn geschonken... aan het nieuwe Museum for British Surfing in Devon. Stephen van der Berg ja, was in 1984 de allereerste olympisch kampioen windsurfen. Het was toen... nog een obscure sport, hè, toen Edward dit deed. Ja, ik kan zeggen natuurlijk. Dat is, uh, het is ook zoveel daarvoor weer, hè, 1920. Ja, wordt... um, ja dat uh, dat is pas uh, begon in 1972. Maar ja, de, de echte doorbraak van het surf was natuurlijk in, in, rond 1960. Hè, waarvan de muziek van de Beat ook vandaan komt uh, tegen het einde jaren 60. Dat heeft uh, de doorbraak van het surfer uit met ze meegebracht. Dat was toen het zeg maar een, een massasport werd. Maar er wordt gezegd dat Edward de allereerste surfer van Groot-Brittannië was. Dat hij het echt heeft meegenomen van Hawaii naar Engeland. Lijkt jou dat aannemelijk? Um, ja, ik denk het wel. Als je gewoon toch een beetje de, de tijd, hè, 1920, een beetje bekijkt uh, hoe dat, toe, toe het toen ging. Uh, uh, zeker voor de upper class was het een uh, hele mooie periode. Uh, ook als je... Zo op, want, dus, ik heb die foto's even opgezocht waar... Uh, uh, net over gesproken werd. Ja, ze zijn herkenbaar. Het is, echt, het is echt Waikiki, het is Waikiki strand. En, en daar zie je ook een heel stukje van de berg nog opstaan. Uh, dat is uh, Diamond Head. En um, uh, ja, er staat een prachtig mooi roos hotel. Um, tussen een enorme hoogbouw natuurlijk, wat er dan later wel gekomen is. Maar dat is echt zo'n klassiek jaren 20 hotel. Ja, ik, ik kan er maar zo wel voor, uh, voor mijn ogen zien dat het toen in die tijd zo uh, aan toe ging. Ja. Ja. Is, is surfen op Hawaii ontstaan eigenlijk? Is dat het de oorsprong? Uh, nou, dat, kan niet, dat weet ik ook niet eens precies. Maar uh, surfen zal, zal duizenden jaren geleden ook alweer uh, al gedaan zijn. Door, uh, door vissers die op die manier weer lekker terug konden komen naar het strand. Het is als sport, gewoon echt echt op Hawaïd begonnen als sport. Hè? dus Puur als vrije tijd. Mm -hmm. En um, daarvoor zal het vast wel allemaal reden gehad hebben. Ik, ik lees ook in het artikel inderdaad ook dat ze dus naar buiten gebracht zijn met outriggers. Nou, outriggers zijn een soort kano's met, met, met een soort catamaran. En, um, en er werd erin geroeid. Dat is echt zo'n klassiek, aviaanse manier van, uh, van roeien ook. En um, dan kon je buiten de branding komen en dan kon je wat makkelijker terug surfen. hoef je niet eigenlijk alles te peddelen zelf. Is het ja. inmiddels ook echt een Britse sport geworden? Ja, in en Engeland is het enorm populair. Kijk, Engeland heeft natuurlijk de Atlantic Ocean uh, helemaal rond zich heen hangen. En daar komen gewoon hele mooie golven vandaan. Uh, dat hebben wij hier langs de Nederlandse kust te maken met de Noordzee. De Noordzee is uh, veel ondieper. En uh, ook de, de, de, de mooie swell, dat is een, echt een lange rollende golf. Die, uh, ja, die komt heel goed bij Engeland binnen. En Engeland is, uh, is echt heel goed voor, uh, voor, voor die omstandigheden. Het staat ook die... bekend hoor. Mm -hmm. ja. Wie was de eerste Nederlandse surfer eigenlijk? Weet je dat? Is dat bekend überhaupt? Nee, ik denk dat dat uh, niet echt bekend is. Het is. Uh, ja, Nederland is altijd heel reizend vol geweest. Er is alvast vast wel ergens iemand die dat die gezien heeft geprobeerd is. <laughs> die in de vergetelheid is geraakt, inderdaad. Ja, vast, vast ja. ja. Hieke, dit paste denk ik, als ik jouw omschrijving hoor van Edward, dit paste ook wel uh, een beetje bij zijn hele persona, om het maar zo te zeggen. Hè? Dit soort nieuwe sporten op exotische locaties uitproberen. Ja, alles wat, uh, uh, wat uh, show was uh, ook. Hè. Hij, hij, dit, dit was een, een intellectuele um, uh, lichtgewicht... Waar, uh, waarvoor de Engelsen zich werkelijk uh, op, op de blootknieën ons liever mogen danken... dat hij nooit hun koning is geworden... omdat hij achter Wallace Simpson uh, uh, aanholde. Een man die uh, ook nog tot ver in de oorlog Hitler sympathieën heeft gehad. Iemand die naar de werkloze arbeiders in Wales ging en dan zei something must be done en zich de, daar waanzinnig populair mee werd en dan vervolgens nooit iets deed uh, zijn eigen secretaris zei uh, uh, in feite dat intellectueel gezien uh, de lift bij hem absoluut niet uh, tot de bovenste verdieping ging en dat hij waarschijnlijk uh, nooit helemaal volwassen was geworden dus uh, nee hoor dus eigenlijk een beetje het, uh, het cliché misschien wel van zonder de andere spreker te. Beledigen van de van de domme surfer -dews. oh Schande Stefan, hoor je dat? Uh, ja, <lacht> daar zitten verschillen tussen surfers. Laten we het daarop houden. Dat is het veiligste. Nee, denk ik, ja, ik wil ja, maar... Stefan ook <lacht> absoluut niet beledigen, die hoort daar niet bij. Die hoort daar zeker niet bij. Dat weten we ook. Olympisch kampioen, Hiki Jippes en Stefan van der Berg heel erg bedankt allebei. Ja, goedenavond. Het is 5 voor 12. Gerard Roiakker legt een ei. Gerard Roijakkers goedenavond. Goedenavond. Wat hallo. horen we hier? Ja, we maken vanavond ter afronding van deze paasserie een uitstapje naar de Grieks-Orthodoxe Kerk. En we horen hier. Griekse dansmuziek, want in de Griekse Orthodoxe kerk wordt, anders dan bij ons, een derde paasdag gevierd. En wij sluiten nu Pasen af met tweede paasdag. En wij krijgen nog beloken Pasen, dat is aanstaande zondag in het octaaf, acht dagen na Pasen. Maar eh, volgende week zondag moet in Griekenland het paasfeest nog beginnen. Die hebben vandaag Palmzondag gevierd. En de paasdatum, dat is eigenlijk voor veel mensen net zo'n ondoorgrondelijk mysterie als het paasfeest zelf. Want die paasdatum die wisselt voortdurend. En dit jaar dus uitzonderlijk valt het Joodse paasfeest en het christelijk paas toevallig op dezelfde dag... En heel soms gebeurt dat ook met het uh, Grieks-orthodoxe paasfeest... want dat zijn allemaal dagen die afgeleid zijn van de maanstand. Pasen valt op de zondag na de eerste volle maan in de lente. En nu wil het zo dat uh, het Westen op een gegeven moment... in 1582 een Gregoriaanse kalender heeft ingevoerd... maar de Grieks-orthodoxe kerk die heeft vastgehouden aan de oude Juliaanse kalender. En vandaar dat die paasdagen niet met elkaar stroken... Mm. Maar goed, wat gebeurt er nu in Griekenland? Een uh, dorp daar, Olympos, niet te verwarren met de stad Olympia... op het eiland Karpathos. En dan zitten we een heel eind in de Middellandse Zee. Een eiland tussen Kreta en Rhodos. Nou, daar wordt op derde paasdag het lambri Triti feest gevierd. Oftewel, verlichte dinsdag. En dan gaan ze helemaal los op derde paasdag... De vijf mooiste iconen daar uit de kerk worden in een processie... zo rondgevoerd langs de kapellen. En op het kerkhof wachten de families al bij het graf... van een dierbare met allerlei lekkernijen... die dan aan de processiegangers worden toegestopt. Maar het hoogtepunt, dat is met zonsondergang... want dan wordt er urenlang onafgebroken gedanst. Gedanst op een Griekse melodie, de panogoro... waarbij de muzikanten, moet je je voorstellen... ...midden op de tafels in een zaal zitten en daaromheen wordt volop gedanst door uh, jongeren en ook ouderen in traditioneel kostuum. En de vrouwen en de meisjes die hebben daar dan gouden munten op uh, gestikt en ik weet wel haast zeker dat daar geen enkele euro tussen vinden is. Met z'n allen naar Carpathos. Gerard Rooiakkers, hartelijk dank. Dit was met het oog op morgen van deze maandagavond. Morgen zit hier Pieter van der Wielen, niet Mieke van der Wij, Pieter van der Wielen. En ik ben voor volgende week weer. En voor nu wens ik u nog een fijne nacht. Grote nacht, vrienden. het wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.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 Kijk voor meer informatie op Peugeot.nl. Dit is Radio 1.